Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. In Tilburg is gisteravond een man een zorginstelling binnengedrongen en heeft daar het personeel met een mes bedreigd. Een van de werknemers wist de hulpdiensten via het brandalarm te waarschuwen. Agenten konden de man met behulp van pepperspray en een politiehond overmeesteren. Hij raakte lichtgewond. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. Het personeel krijgt ondersteuning van slachtofferhulp. Ryanair heeft vorig jaar een recordwinst van bijna anderhalf miljard euro geboekt. Toch vreest de luchtvaartmaatschappij de komende jaren voor tegenvallende resultaten. Dit boekjaar zal de winst al lager uitvallen, zo verwacht Ryanair. Dat komt vooral doordat de kosten voor personeel in brandstof toenemen en de tarieven minder snel stijgen dan eerdere jaren. Het Frans onderzoek blijkt definitief dat Adolf Hitler in 1945 is gestorven. Sommige complotdenkers trokken dat nog in twijfel. Rusland heeft voor het eerst westerse wetenschappers onderzoek laten doen naar de stoffelijke resten van Hitler. Die resten worden bewaard in het archief van de Russische geheime dienst. Franse onderzoekers concluderen na onderzoek van gebitsresten en een stuk schedel... dat ze vrijwel zeker aan Hitler toebehoorden. In het schedelfragment zit een kogelgat. Op de kunsttanden is een blauwe aanslag gevonden die duidt op cyanide. Het was al bekend dat Hitler een capsule cyanide bij zich droeg om zelfmoord te kunnen plegen. Op de Mount Everest zijn twee bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om een 35-jarige Japanner en een 63-jarige man uit Macedonië. De slachtoffers kwamen vandaag en gisteren om bij de beklimming. Elk jaar beklimmen zo'n 340 mensen de hoogste berg van de wereld. Jaarlijks komen tussen de 5 en 10 mensen om het leven bij de tocht. Het weer nog in het zuiden eerst nog bewolkt met lokale bui. Verder krijgen we een mooie zomerse dag met veel zon en vanmiddag 23 tot 26 graden. Later... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Kom eens langs de André is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. CFM Race Radio begonnen we met Jamie Corner. If paradise is heaven is nice. En wat gaan wij doen? Ja, uh, zometeen gaat uh, de start van de WTCR. Uh, presented by Oscaro, van, uh, gaat van start, de race. Uh, een prachtig uh, mooi veld met uh, 30 uh, internationale coureurs. Uh, staat voor u klaar. En dat wordt een geweldig spektakel. En verder hopen wij van uh, Willem van Densen de uitslag nog steeds te kunnen krijgen van de Supercar Challenge. En gaan we uiteraard de uh, WTCR-race voor u ook uh, verslaan via Willem van der Lensen. Na het uh, volgende uur uh, komt de Ladies GT-race, uh, gaat van start. En dat, dat is uh, voor de ploeg die na ons komt, want wij zitten hier tot 1 uur. In uh, CFM Race Radio mogelijk gemaakt door Circuit Zandvoort en Bernice Barn Kitchen. then the lawman comes says move along And so you move along all day well I'm a one-man fan nobody knows nor understands is there anybody out there? a fan Assume my cap won't be large enough to drop a half a crown in. So hey thou mister don't you look so sad, don't look so well at ease When I can play you when next song you like to cheer up that life you lead. Oh I'm a one man Stands. Is there anybody out there wanna lend me a hand to my one man band? See the minstrel boy as he sings his tale of war Nobody sees him coming. Nobody sees him go. So here that, Mister, don't you look so sad? Don't look so well at ease. When I can play you any song you like to cheer up that life you lead. Well, I'm a one-man band, nobody knows nor understands, is there anybody out there wanna lend me a hand to my one-man band? De CC gaat eruit en ondertussen is op de baan de opwarmronde voor de BTCR begonnen. Dus die start kan over enkele minuten beginnen. We hebben gasten. Heren, stel je alsjeblieft even voor. Hoi, mijn ah. naam is Govert. Ja. Uh, en ik ben Tim en wij doen mee aan de caravanrace. Jullie doen mee aan de caravanrace? Ja, yes, we zijn een van de veertien gelukkigen. Oh, oh <laughs> ja. kijk. Ja. Jullie, jullie zijn eigenlijk amateurs en jullie mogen nu mee reizen. Ja, inderdaad ja. ja het is wel echt een, een droom die uitkomt natuurlijk op het circuit rijden. Het is mooi tussen de duinen en uh, ja, ik heb er zin. in We mogen gewoon een caravan kapot rijden. Dus <laughs> dat is hartstikke vet natuurlijk. Waar komen jullie vandaan? Uh, nou, ik kom zelf uit regio Rotterdam, iets daaronder. Uh, bijna Zeeland, Hellevoetsluis heet het. Ik ja, weet niet ja, of je het oh, kent. Man <laughs> van de wereld hier hoor. Ja, en uh, ik kom uit Nijmegen. Oké, okay, dus een bepaalde uit van de buurt. <laughs> Dan, Dan ja. hebben we nog een gast en die werkt bij Red, Red Bull. En ja. Red Bull is eigenlijk het merk wat vandaag en gisteren Helemaal in de pik schrijven staan met Max Verstappen, met Denno Ricardo. En ja. ja, het contact. Allereerst, het zijn natuurlijk de Jumbo race dagen Maar uh, wij spelen daar wel een, uh, een mooie rol in Een grote rol? Uh, ja, ja, ja, maar ja, goed uh, Jumbo is natuurlijk wel de hoofdsponsor van het hele evenement uh, Vertel, wat doe jij voor, uh, voor Red Bull? Ik uh, ben digital manager bij Red Bull Dus uh, alle uh, digitale kanalen De website, social media uh, Dat valt onder, onder mijn beheer um, En tijdens deze dag uh, schieten wij heel veel content Foto's, video's, artikeltjes op de website En zorgen we ervoor dat uh, digitaal gezien zoveel mogelijk mensen ook uh, mee kunnen genieten van uh, in dit geval de Jumbo Race daar. En doe je dat ook met de Grand Prix? Ja, ga, mee, ga je mee naar uh, Nou, nee, ja goed, daar genieten we meestal van de content die Red Bull Racing maakt. Dus uh, hier het team van Red Bull Racing uh, is hier ook aangehaakt natuurlijk met Max Verstappen. Um, en die schieten vaak de content uh, over de hele wereld met uh, Formule 1. Dus uh, dat wordt voor ons verzorgd. Uh, maar deze dagen pakken wij ook natuurlijk ook uh, ja, ja. Max zelf op. En uh, Aston Martin, nieuwe sponsor. Ja. Doe je daar ook nog wat voor? Uh, nou, wat je hier ook ziet, dus dat uh, Max gisteren met Daniel en, uh, in een caravan met een uh, Aston Martin daarvoor rijdt. En uh, dat Aston Martin hier met een aantal auto's uh, vertegenwoordigd is. Dat, uh, Niet de lulligste auto's op zondag. Nee, daar uh, zou ik er zelf ook graag geen van willen hebben. Ja, Toch wel, ja. <laughs> ja. Heren, wat doen jullie nog in het normale leven? Um, ja, ik uh, doe YouTube. Ik heb een YouTube kanaal en dat is eigenlijk mijn fulltime baan ook op dit moment. Kijk, kijk. Ja, dus uh, nou, ik maak video's over avonturen, ik reis eigenlijk de wereld rond en uh, dan ga ik op zoek naar verlaten locaties of uh, probeer ik een week over te, te overleven zonder geld. Noem je dat een vlogger? Um, ja, kan. Ja, dat is meer iemand die van dag tot dag zijn hele leven eigenlijk... Uh, ...op beeld brengt, maar ik ga wel echt altijd met een doel zomaar weg. Ja, okay. Dus ik denk altijd van oké, okay, ik wil dit uh, behalen of ik heb deze opdracht en uh, daar werk je dan naartoe. En, en jij? Nou, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik okay. uh, maak net als um, ook YouTube-filmpjes. Um, een beetje hetzelfde, ook heel avontuurlijk, maar wij hebben dan ook een tak van sport erbij. Wat u nu hoort is dus de start van de Wiesjaar. <laughs> ja. is uh, een geweldig geluid. Je, je kan er bijna niet bovenuit komen. Uh, heb jij nog iets speciaals vandaag? Nou ja, aan het einde van de dag hebben wij de Red Bull Caravan Race. Dus uh, dat is het laatste onderdeel van, uh, van de hele Jumbo Race dagen. Uh, maar voor ons ook wel echt een, een mooi hoogtepunt en eigenlijk. En deze twee heren starten daarmee? Hoeveel ja. doen er mee? Er doen 14 teams mee. Uh, die hebben zich allemaal 14 teams hebben zich via onze website opgegeven, via een uh, lachvideo. Nou, deze heren waren daar één van. Uh, met als mooie bijkomstigheid dat ze natuurlijk ook vloggers zijn, dus uh, ze maken hiernaast ook nog van deze dagen ook een, uh, een mooie en, uh, moet Moeten jullie je eigen auto meenemen in de caravan? Of nee, gelukkig dat? niet, want <laughs> anders hem we hem totaal losgeven. Nee, uh, nee, we krijgen hier een auto en een caravan, dat wordt volledig verzorgd. Dus, uh, maar daar ben ik ook wel blij mee. <laughs> maar wat is nou het doel van de caravan race? Want het is een race. Maar is het nou de doel om te winnen of de doel om de caravan slopen. te slopen? Of wat is... Nou ja, je kan inderdaad wel een... Uh, de nummer 1 die uh, over de finish komt uh, morgen... Die wordt uh, door ons zeg maar voor heel verzorgd. Krijgt hij een weekend naar uh, de Grand Prix van Spielberg in Oostenrijk. Okay. Wat eigenlijk de thuiswedstrijd voor Red Bull is natuurlijk. Ja. Omdat we daar vandaan komen. Uh, dus de nummer 1 die... Uh, een caravan heel huids over de finishlijn mee te krijgen, uh, die, die wint die prijs. Ja, ja. Nou, het is de, de heer gisteren niet gelukt in ieder geval om heel over de finish te komen. Nee, nee, nee. Uh, nee ja, uh, Daniel sloopt hem als eerste en ja, Max uh, had hem ook uh, op, op, de, op de kont liggen. Dat lukte hem uiteindelijk ook. Uh, het leverde wel spectaculair beeldmateriaal op waar ik ja. uiteindelijk voor mijn digital kanalen heel erg blij mee was, want uh, al die beelden zijn weer sky high gegaan. Ja. Uh. Ik, ik heb foto's gezien van, van kennissen van mij, die zaten toevallig in die bocht, dat, uh, dat Daniel eruit ging. Ja, het is een prachtige foto's natuurlijk. Ja, ja. Goed heren, hartelijk dank voor jullie komst. Ja. ja. Heel veel succes jullie twee. Jij wel. met je werk uiteraard. Ja, dank dankjewel. komst eh, Luister, we gaan verder met muziek en MUT met Tiger Feet. Jo! <klaars> Your Tiger Thief Show Ja, daar zijn we weer. Uh, en we hebben een, een speciale gast. Uh, collega, mag ik zeggen. Jawel. Want gisteren voor het eerst vier uur radio maken. Sander Lissenberg, dat is nogal wat. Goedemiddag Joop. Ja, ja. Dat, uh, dat was inderdaad nogal wat. En het was leuk. Ja? Oh, het was zo enig. Dus je wordt verslaafd aan de radio? Uh, nou, media in het algemeen. Wij zijn op meerdere vlakken collega's natuurlijk, hè? Ja, ja dat sowieso, <laughs> ja. Sander verbindt ons ook. Precies, ook. Maar, het... Wat vond je dit gisteren? Uh, wat vond ik er gisteren van? Ik vond vier uur in eerste instantie... Ik had nog nooit vier uur radio gemaakt. Uh, twee uurtjes, voor uh, Lunch met uh, Ruud Janssen, die zo meteen het uur hierna doet. Uh, ik dacht, nou, ja, wat, wat, waar, waar moeten we het over gaan hebben? Maar uh, ja, er was genoeg om te melden. Uh, ook wat voetbal er nog tussendoor... het laatste staartje van de competitie. En uh, ja, de races en de impressies hier op het circuit. Uh, en, en dan is vier uur zo voorbij, hè? Dan is vier uur inderdaad zo voorbij. Oh, dat, maar uh, daarna, afgepeigerd. Uh, daarna een paar biertjes gedronken hier. Wat ook heel gezellig was. Ja, heel vervelend. Zometeen ga je weer radio maken met Ruud en Hans uh, Nee, dat gaat Dolly doen. Dolly Tempiering. Oh, oh, ik dacht dat, je mee te doen. Nee, ik, ik ben wel beschikbaar uh, in het veld. Dus ik neem mijn telefoon ah, okay. mee. En uh, als ik iets leuk zie, dan, uh, of ik bel in of zij bellen mij. Wat ontzettend leuk is dat? Sorry? Dat is ontzettend leuk. Ja, dat toch? Dat vind ik geweldig. Goed, uh, ja. Goed dankjewel. Uh, heel veel succes uh, straks. Dankjewel. Uh, wat gaan we doen? Een beetje muziek maar. Ja, en daarna denk ik naar uh, Willem van Nensen toe. Oh, dat moeten we. Ja, tijdens muziek bellen. Ja, gaan we doen. Komt Uw baby George McRae. We gaan. Naar Willem, uh, heb jij al een uitslag van de challenge? En hoe gaat het met de WT -shower? Nee, die uh, Dutch Supercar heb ik nog niet uh, helaas. Ik ben ook nog bij de Dutch Supercar uh, organisatie En die had ook nog niet in geprint uh, gezet. We zijn nu, uh, zoals je al zei, bezig met de WTCR. Race over twaalf ronden. Inmiddels zijn er al zes uh, gereden, maar. We hebben zojuist uh, gezien dat we in de klassenbochten iets uh, niet helemaal ging uh, zoals het moest gaan. En vandaar dat we nu achter de safety car rijden. Ja. Kijken we wel even naar uh, de stand uh, in de wedstrijd. Dan zien we dat uh, Jamie Thompson, geen onbekende in de uh, toewagen die moet vertrekken van Paul. Met, uh, daarachter uh, de transman met Array Jong Corné die rijdt in een Peugeot, Thompson in een Honda. En Peppa Oriola mag van derde vertrekken in zijn Seat Cupra. Het was toch Ariol die de start beter onder controle had als Thompson. Die Fransman aan de leiding dus in de Peugeot met op twee tweede plaats Jamie Thompson en derde Peppa Oriola. Leuk dat we verschillende automerken hier aan de leiding De eerste drie verschillende merken ook. Kijken we even naar onze Nederlanders. Toen nog vertrek van een... 24 ja, de hij rijdt de 17 plaats Willem, je bent heel moeilijk te verstaan. Je bent heel moeilijk te verstaan. Ben je aan het bewegen? Je bent, uh, nee. het stort er namelijk. Ik Be probeer het nog eens even. probeer het nog eens een je keer. Hoor je me nu beter? Nee. Hoor je me nu beter? Ja, nu wel. Kom maar. Ja. Ik zei het al, Tom Coronel, op ja, de 17 plaats vanaf start, startplaats 24. Voor hen misschien een voordeel, die safety-car. Het veld komt wat dichter bij elkaar. En misschien kan hij nog een plaats pakken. Kijken we nog even naar Bernhard van Oranje. Die vinden we terug uh, bijna achteraan in het veld op de 24e plaats. En als ik het goed heb uh, zijn er nu nog uh, 4,5, 5, 5 ronden te gaan. Dat is, uh, het is een korte race. Dus uh, we gaan snel weer even naar muziek. Kunnen we daar weer naar je terugkomen voor de finish? Ja, is prima. Tot straks.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 Kisses for me, bye bye baby, bye bye, don't cry honey, don't cry, gonna walk out the door, but I'll soon me back for more, kisses for me, save all your kisses for me. Stay. Cause you know I'll have to say That I've got to work each day And that's why I go away But I count the seconds till I'm home with you I love you I love you It's true You're so cute, honey, Gee, Won't you save them up for me Yo, kisses for This is Yeah, she's at home. Lost in love Beneath the lemon tree The music of her laughter hit My father's words from me Lemon tree Very pretty And the lemon flowery sweet But the fruit of the poor lemon Is impossible to me. Lemon tree Very pretty And the lemon flowery sweet But the fruit of the poor lemon One day she left without a word She took away the sun And in the dark she left behind I knew what she had done She left me for another It's a common tale but true Said a tale but wiser now I sing this song for you Lemon tree, very pretty And the lemon flowery sweet But the brutal Lemon tree very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the lemon is Voor de Via WTCR is gevallen. We zijn benieuwd wie het gewonnen heeft en ik denk dat Willem dat weet. CFM, Race Radio, Pit Report. Willem, vertel, wie heeft de WTCR ja. gewonnen? De je, hè, race is zojuist een en uh, we hebben toch wel wat aardige strijd te zien hoor in het veld. Het is uiteindelijk wel uh, de show uh, met uh, de Fransman Comte die al de eerste over de tweede was het uh, Jamie Thompson uh, met de Honda. En uh, uiteindelijk uh, de Argentijne Esteban Cueri. Ook actief in Honda, maar die heeft daar flinke strijd voor uh, moeten leveren. Van van de zesde plaats, <lacht> toch nog een podiumplaats uh, binnengehaald. Kijken we even uh, naar de Nederlanders dan. Tom Coronel, uh, gestart 24e. Uiteindelijk 15e geworden... Opmars door het veld. Maar hij krijgt wel te doen met uh, ja, grote kopstukken in die toelwagenracerij. Want uh, lange tijd in gevecht geweest met uh, Ivan Muller. Nou, is uh, meervoudig wereldkampioen in die uh, toelwagenklasse. Uiteindelijk wist hij die uh, gespalken. En op het eind van de race uh, kwam hij nog uh, helemaal dicht bij uh, Gabrielle Tarquini. Ook zijn oude rot in het pak. Uh. Die is hier helaas niet meer voorbij uh, gekomen. Maar toch een mooie inhaalrace. Uh. Bernard van Oranje uiteindelijk achteraan het veld op een 24e plaats Ja, Het is voor Bernard van Oranje natuurlijk ook een mooie ervaring om een keertje met die wereldtop mee te mogen doen. Ja, zonder meer. En, uh, ik bedoel, je rijdt even die jongens. Uh, dat is gewoon de wereldtop in de en, uh, ja, Hij kon het uh, toch aardig uh, bijhouden. Ik bedoel, uh, helemaal geen schoon op de plek waarop hij geëindigd is. Nou, dat heb ik keurig gedaan. En schade ja. krijg je niet. Nou ja, daar kan je alleen maar trots op zijn. En vanmiddag krijgt hij nog een keer de kans. Want hij rijdt dus nog een keer. Goed, Willem. We gaan nu eh, krijgen we max verstappen met een hotspot track tour en driftdemonstraties. Daarna is er weer een hele interessante race, de ladies GT race, maar met een reverse startveld. Vertel, wat gaat er gebeuren? Wie moet er gaan winnen? Wie gaat er winnen? Denk je? Nou. Uh... Als ik uh, mag wedden erop, dan uh, werd ik toch op uh, de Olympisch kampioen rijden. Maar ik heb heel uh, rare dingen gezien in die uh, race uh, 1. Uh, dus het blijft toch een verrassing en uh, rare dingen met name daarop... Uh, het zijn 16 of 17 vrouwen. ze hebben allemaal andere lijnen op het circuit. <laughs> en dat al per ronde ook. Dus het is een beetje onvoorstelbaar. Maar voor die dames is het natuurlijk de allereerste keer dat ze echt op een circuit race. Ze hebben natuurlijk wel een, een cursus gevolgd. Maar dat is toch heel anders dan een echte race, Wim. Een race is heel anders natuurlijk. Ik word wel een beetje gesimuleerd met zo'n cursus. Maar ja... ...dan staat er ook nog eens een keer anderhalve, kop, uh, anderhalve paard en een uh, paardenkop... ...of hoe je zet aan de kant van de baan... ...nou, tienduizenden mensen en volop mediaandacht... ...ook dat zou de invloed hebben op het gedrag van de dames op de baan. Maar goed, uh, als je ze spreekt en uh, die ook spreekt van diegene... ...ze zetten de helm op uh, en dan uh, horen ze toch op een of andere manier ja. agressief en wild... ...om zo ver mogelijk naar voren te komen. Ja. Ja, goed. Wim, dankjewel voor deze update. We komen straks weer bij je terug. Dat zal wat later zijn, omdat we dan de start van de Ladies GT-race mee willen nemen. Dankjewel. Wij, Ben Zonneveld en ik, gaan ermee stoppen. Over een paar minuten is onze beurt afgelopen. Dus we spreken je later weer en we horen graag ver het is gekomen. Dankjewel. Oké, tot zo. I think I could love her Crimson Ben. Drie uur radio gemaakt. Ja, het was weer een, uh, een leuke morgen op de radio, Joop. We hebben allerlei dingen gezien en we hebben allerlei dingen gehoord. Met de dank aan Willem uh, speciaal en de opgenomen interviews uh, door Jaap Koper. Als het goed is. Uh, oh, vergeet er eentje. Die moeten we ook bedanken, die jongen hier ja, maar zo zo zover zo zijn we nog niet. Nou, ver zo, zo zijn we. Ja, we, we, gaan we daar nog kijken. Er komt net een golfkarretje aan. We gaan kijken wie daarin zit. Want als het goed is, uh, zou Ruud Jans hier om uh, 12 uur uh, ons Eén komen uur. aflossen. 1 uur. uur, sorry. Uh, nou ja, zeker bedanken wij uh, Securepoak Zandvoort. Bunny's uh, bar, and bar, and bar, and bar Kitchen. And kitchen Maurice Mulder voor de techniek. Joop, jo, Golden Golden Joop, ja, en Joop, en Joop een voor, een de voor de presentatie en de productie. Tot de volgende race. Ja, absoluut. Dankjewel. We gaan eruit met heel toepasselijk nummer Wheels van de Stringalongs.